Zeven uur jobboot met het NOS-journaal. De werkloosheid loopt volgend jaar op tot 7,5 van de beroepsbevolking. Nu is dat 7 En de koopkracht daalt gemiddeld met een half procent. Dat blijkt uit de doorrekening van het Centraal Planbureau van de kabinetsplannen... die dinsdag op Prinsjesdag worden gepresenteerd. Daaruit blijkt verder dat de economie in 2014 groeit met een half procent. Het begrotingstekort komt ondanks de extra bezuinigingen uit op 3,3 procent. Dat ligt boven de Europese norm van 3 procent. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer reageren negatief op de uitgelekte cijfers van het CPB. De zoveelste slechte cijfers van dit kabinet, stelt D66-leider Pechtold. PVV-leider Wilders twittert, Rutte maakt Nederland helemaal kapot.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 De CSU is de zusterpartij van de CDU van bondskanselier Merkel. En volgende week zijn er in Duitsland landelijke verkiezingen. In de peilingen heeft de combinatie CDU-CSU... een grote voorsprong op de SPD van uitdager Steinbrück. De lijsttrekker en fractievoorzitter van de VVD in Roermond, Dree Peters... stelt zich toch niet verkiesbaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Ook andere kandidaten die op de groslijst staan trekken zich terug.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 Het weer vanuit het noordwesten flinke regenbuien. Vannacht droog en opklaringen. De minima liggen rond 10 graden. Er staat een stevige zuidwestenwind aan zeewindkracht 7. Morgen af en toe zon, maar ook buien. Het wordt morgen ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland van 15 september. En inderdaad ook vanavond weer een uur uitzicht op de rest van de wereld. Met name op Duitsland, zoals deze hele maand op diverse podia bij de VPRO. Bijna nam de verkiezingscampagne richting bondsdagsverkiezingen van volgende week. Vanmiddag een dramatische wending toen een mini-droon in Dresden voor de voeten van Angela Merkel crashte. Maar mevrouw Kansler heeft het ongeschonden doorstaan. Dus we zenden straks gewoon deel drie uit van onze serie reportages over de Oosterbuur. En we kijken naar Turkije door de ogen van een politica van de seculiere oppositie daar. Maar vooral gaan we naar Roemenië. Want help de Roemenen komen. Of toch niet? I wouldn't want to go to the Netherlands. I mean, I don't have something against the Netherlands, but I'm realistic enough not to go to a country where I don't speak the language. Me actually I don't want to go there. If they, do, they don't want to, uh, I'm not go. En heel veel Roemenen voelen zich ook niet echt meer welkom. Straks meer Roemenen aan het woord en de baas van de Nederlandse Kamer van Koophandel al daar en correspondent Tijn Sade die in Boekarest van de straat werd geplukt en zich live op televisie moest verantwoorden voor onze angst. Bureau Buitenland, neemt je mee. Ja, ik zei het al, naar Duitsland dus. Want volgende week gaat Duitsland dus naar de stembus voor de bondsdagverkiezingen. Maar in het Zuid Duitse Beieren stemden ze vandaag ook al voor een nieuwe regering in hun eigen deelstaat. U hoorde het net al in het nieuws. Inmiddels zijn de stembussen er gesloten en zijn de eerste prognoses binnen de exit polls... De uitslag is belangrijk, want wat er in deze rijke en conservatieve deelstaat gebeurt... kan van invloed zijn op de positie van Angela Merkel. Aan de telefoon de Nederlandse Erik-Jan Hengstmengel. Goedenavond, meneer Hengstmengel. Goedenavond. Ja, u woont al twaalf jaar in Duitsland en op dit moment uh, in München. U werkt bij een groot internetbedrijf daar. München, dus de hoofdstad van Beieren. Um, ja. om, om te beginnen, heng, hengstmengel. Dat klinkt eigenlijk wel een beetje Duits. Zit er ook Duits bloed in de aderen, of niet? Ja, maar dat is inmiddels een heel klein beetje. Mijn familie <laughs> is uh, in de 17e eeuw van, uh, vanuit uh, het westen van Duitsland naar Nederland getrokken. Okay. Dus wat dat betreft is het gewoon toevallig dat u daar bent. Ja. U, u, u mocht dus als Nederlander daar niet stemmen. Heel veel mensen deden dat wel vandaag in Beieren En uh, ze lijken volgens die eerste exit polls... dus massaal opnieuw voor de christendemocratische uh, CSU... de zusterpartij van Angela Merkels CDU te hebben gestemd. Um, wat, wat zijn de laatste berichten daarover die u krijgt? Ja, de laatste berichten zijn inderdaad dat de CSU met uh, bijna 50% van de stemmen uh, weer de absolute meerderheid zou hebben. Mm -hmm. En daarmee ook dat de partner, de FDP, uh, weer uit uh, de, het parlement zou hebben gestoten. Ja, de liberale, uh, ook, de liberale fractie is dat, hè? Ja. Dat zijn de liberalen, precies. Ja. Ja, ja, die samen de afgelopen vijf jaar de regering hebben gevormd. Mm -hmm. En uh, dus eigenlijk de, de kleine broer was van het, uh, van het CSU in de regering. Ja, en waarom uh, in een paar woorden hebben mensen in Beieren... zo massaal op de Christendemocraten gestemd, denkt u? Ja, de, de Christendemocraten, de CSU, is uh, de christen uh, Christendemocratische Partij. En ja. dat is nog een klein verschil met het CDU, denk ja. ik. En de, de Beieren stemmen massaal op de CSU omdat ze dat eigenlijk altijd hebben gedaan. Het is, het is hun partij. Het is de partij die staat voor, voor de Beierse uh, traditie... voor de Beierse cultuur... ...en uh, een partij die het uh, kennelijk ook goed doet... ...in ieder geval uh, wat de economie betreft... ...want, uh, want Beijeren staat er natuurlijk heel erg rooskleurig voor... Ja. ...en ondanks dat er allerlei kleine schandaaltjes zijn... Uh, parlementsleden die familieleden in dienst hebben genomen, dat soort zaken. Uh, uh, ja, wil men toch weer uh, vasthouden aan het oude vertrouwen. En dat ja. is de CSU. Ja. Bij de laatste verkiezingen, in 2008, hebben ze, uh, want ze, ze regeren al in Beieren sinds 1957, hè, we weten ja. eigenlijk niet beter. Bij de ja. laatste verkiezingen uh, haalden ze maar 43,3 procent van de stemmen. Nou, iedereen in Nederland zou daar zijn handjes mee dichtknijpen, maar voor hun was het even, even schrikken. Hoe komt het dat ze nu toch weer uh, zo'n beetje 50 procent hebben. Ja, de laatste verkiezingen dachten we dat het ook definitief voorbij zou zijn met uh, de alleenheerschappij van het uh, CSU. Maar dat kwam met name omdat uh, de twee jaar daarvoor waren er wat uh, wisselingen in de top geweest. Er uh, was uh, ook een zeg maar, soort koningsmoord geweest in de top van de CSU. En de toenmalige en ook huidige premier, Seehofer uh, uh, is, uh, is daar ook op, uh, op afgerekend uh, vier jaar geleden. En dat leek een trendverandering uh, uh, te zijn... Maar uh, kennelijk hebben we er bij hen toch weer anders besloten. Ja, en wat is nu het belang? U noemde al even de FDP, hè? die liberale uh, partner. Dat is ook de regeringspartner van, uh, van Angela Merkel. Wat is het belang van deze uitslag voor Angela Merkel? Ja, dat is eigenlijk de vraag of er veel belang bij is. Want de Bayern hebben, zoals gezegd, voor, voor Bayern gekozen. Ja. En, en uh, de, natuurlijk zullen allebei, uh, alle partijen proberen dit naar de landelijke verkiezingen te vertalen. Maar de vraag is of dat werkelijk kan. Want in, in, in Bayern uh, uh, ja, zijn, zijn er eigen, eigen thema's. En uh, uh, de Bayern zijn denk ik uh, echt niet gecharmeerd bijvoorbeeld van, van een Angela Merkel... Um, uh, dus, dus ik hoop niet dat er heel veel uh, te zeggen valt te over zeggen de landelijke nee. prissingen alleen okay. op grond van deze uitdaging. Nee. Oké, okay. um, uh, de laatste beweging in het Duits publiekje was natuurlijk ook dat alternatieve vuur Deutschland, die anti-euro-partij, ja. die deed niet mee in Beieren. Daar nee. heb je wel de vrije Weler. dat is eigenlijk een partij ja. die er een beetje op lijkt. Heeft die nog goed gescoord? Nou, de Vrije welen heeft uh, ruim 8% gehaald. Um, uh, tenminste, dat zijn de prognoses. Mm -hmm. um, de Vrije welen is, is wel een alternatief, maar het is wel een, een redelijk brave alternatief. hoor. Dus ja, het zijn ja. eigenlijk de mensen die niet meer op de CSU willen stemmen... maar ook weer niet heel ver willen afdwalen. Nee. Dus, dus uh, in die zin uh, is er niet, uh, niet iets vergelijkbaars in Bayern. Nee. Dat komt ook omdat de CSU zelf uh, redelijk sceptisch is tegenover Europa... En ze kunnen zich ook permitteren wat sceptischer te zijn als het CDU. Dus we vormen eigenlijk altijd ook een beetje de, de alternatieve uh, stem, zeg maar, in de regering. Ja, ja, ja. En, en daardoor worden dit soort uh, kritische, kritische stemmers ook uh, ja, afgevangen voor andere partijen. Ja. Nog, nog even één dingetje. Uh, een belangrijk verkiezingsthema in Beieren was de, de tolheffing. Zeehover, de CSU', ja. die willen dat buitenlanders die door Beieren gaan met de auto. dat die tol gaan betalen. Ja. Um, het, het is zelfs de vraag of dat kan volgens Europese regels, maar in ieder geval, Merkel voelt daar heel weinig voor. Um, waar, waarom hebben ze daar toch zo'n punt van gemaakt? Proberen ze daarmee toch Merkel een beetje tegen zich in het harnas te jagen? Of? Nee, ze proberen er niet tegen zich in het harnas te jagen, maar Seehofer is een uh, redelijk populistische uh, partijleider. En hij uh, zet zich heel bewust wel een beetje tegen Berlijn af. En dat bevalt de Bayern heel erg goed. De, de Bayern zien zichzelf ook re als redelijk afhankelijk van, uh, van, uh, van de andere delen van Duitsland. Dus uh, ik denk dat Seehofer er wel in gelooft. En ik denk ook eerlijk gezegd dat als uh, het CDU de verkiezingen zou winnen... Dat, die, dat het hem ook gaat lukken om op lange termijn of middellange termijn... een tolheffing in Duitsland door te, door te drukken. Oké, okay, nou, dat, uh, dat, dat zullen we nog zien. U, u mocht niet stemmen. Waar had u op gestemd als het wel had gemogen? Uh, uh, ik, uh, ik bewaar de goede Duitse traditie... dat je daar niet over praat uh, op straat <laughs> of tegen je vrienden. Uh, maar het zou niet de CSU geweest zijn. Niet de CSU zijn geweest. Goed. Nou, dan blijft er niet zo heel erg veel anders over. Um, hartelijk dank, Erik-Jan Hengstmengel. Uh, straks tegen achter. aan het eind van deze uitzending... Uh, gaan we nog even weer terug naar Duitsland. Dat wil zeggen, we blijven er nu ook. Maar dan gaan we even naar correspondent... Tim de Wit, die ons dan de laatste cijfers geeft. En dan praten we nog even door over wat nu de gevolgen kunnen zijn... van deze uitslag voor Angela Merkel. Maar ik zei het al, we blijven in Duitsland. Want vandaag hebben we ook de derde en laatste reportage... in aanloop naar die verkiezingen van volgende week. De uitslag daarvan zal voor alle Europese landen van belang zijn... want het is Duitsland dat de koers van Europa bepaalt. En dat is in zoverre te begrijpen dat we ook economisch allemaal afhankelijk zijn... van het succes van onze buren in het oosten. Dat succes werkt ook als een magneet. Vooral op jongeren uit landen die zelf bankroet zijn. Bijvoorbeeld de Spaanse Veronica Moreno Benites, die haar baan in een hotel kwijtraakte en naar Berlijn ging om nieuw werk te zoeken... Maar zitten de Duitsers wel op haar te wachten? En hoe Europees is Duitsland zelf eigenlijk? Luistert u naar een reportage vanuit Berlijn van Rick Delhaas en Tim De Witt. Is je. naar Alexanderplatz, in Ja. Voor is het zeer goed. -tour? Mm -hmm. Ze vindt uh, de fancy Tour bij Alexanderplat een hele bijzondere plek waar ze graag komt. Dat voelt ze zich uh, heel prettig. Uh, hier woont ze. Mm -hmm. nou, we moeten naar de vierde verdieping, Rick, zonder lift. Oké. Okay. Lopen. Hmm. Ja, inderdaad. Zo ja, daar. is komen zien. Dank je. Een heel mooi balkon hier ook. Zo, er staat een fel zonnetje op nu. Ja, het is een heerlijke na weer hier in Berlijn. Ja, met, eh, 28. 28 graden vandaag, ja. Oh, wauw. Nou, ga je gang. Heel schön. Ja, je een blik. Jeden dag zitten ze hier en een beetje zonne als man geschikt. Ja. ja. ja. Hier op dit zondige balkon zit ze, nu het nog kan, elke dag wel een paar uur. Want ze mist natuurlijk heel erg de zon van de Canarische eilanden, waar die elke dag schijnt. Nou ja, eh, ik zal haar maar niet vertellen hoe erg de winter hier is, want dan pak ze morgen denk ik nog de koffer. Wat had u zo metgebracht als Spa Spanje? Mijn pc is zeer, zeer wichtig voor mij. Ik ben te veel internet Skype met mijn ouders en andere vrienden. Ik vroeg, wat mis je nou? Wat heb je nou uit Spanje meegenomen... wat je echt het allerbelangrijkste vond? En ze rent meteen naar de laptop toe. Ze zegt, ja, dat is toch de manier waarop ik contact hou met thuis. Hè, via Facebook. En uh, ze belt uh, met Skype, met de familie. Want ja, die missen natuurlijk wel elke dag, zegt ze. En het is dus de eerste keer pas voor Veronica... dat ze überhaupt in het buitenland is. Uh, ja, Want wie, wie bist du eigenlijk? Eh, 32 maar is dat eerste man dat is als Ausland binnen, vielleicht, maar. Hey, op Gran Canaria waar zij werkte, daar kwamen veel Duitse toeristen. Wat vond ze eigenlijk van die Duitsers voordat ze hier naartoe kwam? Oeh, wist vragen. frage. Vermis, Die Deutschen daar zitten. Total anders dan die Duitsen hier. En hier zijn ze serieus, geen humor, ze hebben geen, geduld. Je hebt een gevoelig punt aangesneden, Rick, want ze zegt ze dat een hele goede een heel goed beeld van Duitsers op Gran Maar ze zegt ja, dat waren Duitsers die waren op vakantie, die waren ontspannen. Maar hier in Berlijn zeg ze, heeft ze het toch wel moeilijk met, met de Duitsers. Uh, ze vinden ze heel serieus. Ze hebben weinig geduld. Die eerste heel de eerste maand waren een beetje zwaar, was een beetje trouwig, voor mij. De eerste maand, zeg ze, was gewoon heel zwaar. Want dan aan de ene kant mis je natuurlijk het thuisfront. Aan de andere kant heb je hier dus. Die totale nieuwe cultuur, nieuwe stad waar je terecht moet... met ook nog eens een keer al die mensen die zo uh, serieus en bot tegen je doen. Uh, dus dat was maar nu gaat het wel beter, zeg ze. Hey, wat vinden je ouders eigenlijk ervan dat jij hier zit? Ze geloven dat is die, die beste je doen? dat is genomen. heb... Haar ouders hebben gezegd, voor jou is hier nu gewoon geen toekomst. Er is geen werk, dus ga alsjeblieft naar Duitsland. Zoek daar een baan. Ja. Denk jij zelf ook dat je hier over tien jaar nog woont, in Berlijn? Oh mijn god, ben ik deze denken? Heb we eens angst. Ja, Eerst even op jouw vraag, Rick, dat je zegt, woon je hier over tien jaar nog? Nou, daar kregen ze bijna een hartverzakking van. Daar heeft ze echt angst voor. Maar aan de andere kant, ja, ze, ze is hier gekomen om een baan uh, te vinden. Maar ze kan het hier ja, zonder baan natuurlijk niet heel lang uithouden financieel. Um, maar goed, ja, voorlopig heeft ze dus nog geen baan. Is het is dus wel spannend uh, voor haar hoe het hier verder gaat. Ja, hier uh, hangt uh, nog een uh, affiche. euro rettung bis zum bankrot. Ja, dat is het uh, thema he, van de Alternatieven voor Duitsland. Kunnen we de euro redden totdat we zelf bankroet gaan? Daar zijn ze allemaal bang voor. Ja. We gaan straks eens even luisteren en we gaan daar uh, naar binnen... in het raadhuis van deze keurige buitenwijk van Berlijn in Klein Magnau. Is dat de enige anti-euro-partij? Ja, zeker. Ja. En de Alternatieven voor Duitsland is heel jong. Is pas uh, in april opgericht van dit jaar. In die zin is het wel een inter interessante test om eens te kijken of zo'n soort partij in Duitsland voet aan de grond krijgt. Wie is van het Radio? ik wil geen euro, die wollte ich nie en den wollen die auch nicht. Zo meer zeg ik niet. Die euro is jetzt da. Ja. ja. Is aber nicht gut für uns. Ja. Meer sage ich niet. Oké, okay, dankeschön. Wat ik wel interessant vind is dat sentiment hè, wat je dus hoort van uh, Duitsland uh, uh, komt er met de euro alleen maar slechter vanaf? Uh, ze zegt letterlijk dat uh, die miljarden sturen naar uh, al die landen die zichzelf in de schulden hebben gestopt. Mogen we, we hebben hier genoeg armoede in Duitsland. Ik denk dat ze geen chance hebben en dat we in Europa verankerd zijn. En dat dat een kortes aflammen is en dan zijn ze weer weg. mevrouw met winkelwagentje, keurige dame, handtasje aan de onderarm. Goed gevulde winkelwagen. Ja, precies. Volgens mij wel de, de bovenlaag van de samenleving, zal ik het maar noemen. Nou, zij zegt dus van, nee, zo'n partij uh, heeft geen enkele kans in Duitsland. Uh, dat geluid hoor je natuurlijk wel hier en daar, dat anti-Euro, anti-Europa geluid. Maar uh, zij zegt, het is niet echt om serieus te nemen. Ze zullen geen rol van betekenis gaan spelen. Zij ze zegt, ja, het gaat goed met Duitsland. En dat is dus ook een belangrijke reden waarom je in Duitsland dus nog niet zo'n soort partij hebt die het heel goed doet. Nou, dan gaan we maar eens horen wat... Uh... Ja. de voorlieden van Alternatieve Vuur Duitsland ons te melden hebben. Ja, precies. Nou, een klein zaaltje. 60, 70 man nu. Ja, zo ongeveer. Zo is, en je ziet daar vooraan, de heren met stropdas en bril. Dat zijn de lieden die straks het woord zullen gaan voeren. Dat zijn de partijleden. Vang we maar gelijk aan. Ja. Hoeveel ja, is dat? Hollandische Radio. Holindische Radio, ja. Uh, professor Stabatti, hoe is dit nou? Kunnen ze dat kort samenvatten? Ja, also die uh, Deutschen hebben ähnliche problemen, wie die Holländer ook. Dat zijn relatief starke volkswirtschaften die nu voor andere volkswirtschaften bürgen moeten. Nou ja, het is zo, hij neemt dus een beetje de populistische randjes weg. Hè? Hij zegt bijvoorbeeld, we zijn niet tegen de euro. Dus hij pleit heel erg voor een eurozone met Nederland, uh, Finland, Oostenrijk, de landen waar het economisch relatief nog goed mee gaat. De politiek zit elkaar voor de gek te houden... en uh, daarmee de burgers voor de, uh, voor de gek te houden. Jij vroeg, uh, is het geen partij voor bange mensen? Uh, daarop zei hij, uh, helemaal niet. Um, Integendeel, wij zijn een open partij. Ja, hij probeert duidelijk het, het rechtspopulistische geluid... Wat, zo, dat wordt in ieder geval door andere partijen op de alternatieven geplakt... dat probeert hij duidelijk weg te nemen. Ja. Also, mijn naam is Georgios Papas. Ik ben correspondent des öffentlich-rechtlichen in ERT. Ja, Georgios Papas is uh, jarenlang al correspondent voor de ERT tot 11 juni van dit jaar. Toen stopte de RT met zijn uitzendingen door de bezuinigingen... die vanwege alle strenge hervormingen die Griekenland doormaakt uh, moesten worden doorgevoerd. Dat ging dus ten koste van de publieke omroep. En ondertussen werkt hij voor een krant. Ja, ja hij werkt voor Tarnea, dat is de grootste krant in Griekenland, de liberale hè? Ja, ik uh, kan het toch niet laten, zo met een blik op uh, de kanselarambts van Angela Merkel. Gaat zij een beetje over uw lot beslissen, denkt u, of niet? Nou ja, de Grieken zien dat het durchaus zo so. is. Dat de wichtigste entscheidungen niet in Athene, maar in Brussel en zelfs in Berlin uh, getroffen werden. Ja, in algemeen denken de Grieken absoluut zo dat alles wat er in Griekenland gebeurt, dat wordt allemaal door Brussel en dus met name ook door Berlijn bepaald. Nou goed, we gaan vanavond naar een partijbijeenkomst van de FDP. Uh, nou, de lijsttrekker van de FDP komt in Berlijn uh, spreken. Hoe erg is het om Grieks correspondent te zijn hier in Berlijn, in het hol van de leeuw? Nee, het is niet slim. Het is het interessantste wat ik in mijn beroepsleven heb want wil Ja, hij zegt het is helemaal niet erg. Het is absoluut het meest interessante wat ik tot nu toe in mijn leven gedaan heb. Ja, ook als je iedere ochtend... Uh, beeld opslaatsen, de populistische krant. Manchmal ärgere ik mich auch ganz richtig. Aber eine Kampagne, eine Wahlkampagne auf Lasten eines anderen Landes, is das schlimm, vind ik schlimm. Ja. Ja, hij, hij zegt, uh, met name de Bildsheid, jongens, speelt wel een kwalijke rol soms. Die, die voert bijna soms een hetze tegen, letterlijk een ander land tegen Griekenland. En dat je dus Angela Merkel zag met de tekst, Ge -ge geen euro meer naar Griekenland, dan gaat het beter met Duitsland. En dat is natuurlijk ja, toch voortdurend wel een beetje de, de toon die je in de Duitse media, met name de populistische media, wel terugziet. Maar dit is dus een uh, Europa in crisis. Die Europeanen moesten in deze crisis... eerst maar zeigen of ze solidarisch eigenlijk zijn. Ja of nee. Dus bis jetzt ja alles goed voor allen. Je hebt inderdaad in Europa... Uh, ...wat nou eenmaal solida solidair is in tijden dat het allemaal goed gaat. Hè, dat er geen crisis is. Maar nu hebben we voor het eerst een echte crisis. En dus zie je dat het ook meteen... ...die solidariteit onder druk komt te staan. Nou, de Grieken vinden natuurlijk dat er veel te weinig solidariteit is, zegt hij... ...vanuit de rest van Europa. Maar de Duitsers vinden dat ze behoorlijk hun best doen. Ja. Sommigen zeggen dat er steeds meer sprake is van een Duits-Europa. Ja, natuurlijk. Dat Duitse europa is eigenlijk aan het in deze laatste drie jaar. Duitsland speelt een dominante rol in Europa. Nee, hij zegt dat is een feit. Duitsland is nou eenmaal de leider in Europa momenteel... Uh, het is niet zozeer dat uh, de Duitsers dat volgens hem in elk geval nou, per se wilden... maar ja, ze zijn nou eenmaal in deze rol gedw gedwongen... Uh, gekomen door de situatie die er is. Vertrouwt u uh, Duitsland uh, in die dominante rol in Europa? Ja, ik vertrouw eigenlijk schon Duitsland... dat ze niet onbedingt het slechte einde Europas Europa voeren. Nee, hij zegt zeker. Ik vertrouw... Uh... De Duitsers. Ik heb er geen enkele aanleiding voor om te denken dat die Duitsers op een verkeerde manier met die leidende rol om zullen gaan. Ja. Entschuldulduld. Ik ben Ik heb keine Meinung. Doch, Doch. glaube ik niet. Ik ben begeistert van Brüderland. Meer ik niet zeggen. Ik wele sie ook, ganz klar. Ja. Ja, was ja. voor soort eerste eindruk van deze veranstalt? Ja, hij had eigenlijk dat gezegd, wat hij ook in televisie al gezegd had. En dat was voor mij niet veel nieuws. Wat hem opviel was dat ze ook in het echt dezelfde dingen zeggen als op televisie. Nou, dat Europa was meteen een moeilijk thema, zei hij. Hij is zeker voor een uh, sterkere Europa. Maar als het om Griekenland gaat, zegt hij, wat mij betreft hoeft er geen geld meer naartoe. Daar hebben we al genoeg geld naartoe gebracht. Ja, want we zijn geen lid van een transferunie. He, waar het geld van de ene naar het andere lidstaat gaat. Precies, zo zei hij, ja, hij Ja, dat wordt gebruikt Ja. Die, die ja. mag een ook met zwemmen. Ja. Dat moet mijn Griekenland dat de Europakarte wegzwemmen kan. Ja, we, we krijgen net een sponsje bij uh, het, uh, het steentje met folders van uh, de FTP. Het uh, is een mooie gele sponsje. Geel is de kleur van de FTP. En jay uh, uh, papa zegt... Uh, met zo'n sponsor kun je dus eh, Griekenland eventueel uit de eurozone poetsen. Het is dus kennelijk ook in Europa dat je niet alleen maar aardig voor elkaar bent... maar elkaar ook pijn doet. Mm -hmm. Ja, natuurlijk. En dat was deze ook hierover gebracht. Maar hij zegt, het is niet eens misschien zo'n slechte ontwikkeling... Dat we de, die je nu in Europa ziet, dat we wat harder tegen elkaar worden... Deze hele crisis heeft ervoor gezorgd dat we veel meer van elkaar weten als Europese landen. De Nederlanders weten nu veel meer over de Grieken dan voorheen. Net zo goed als de Duitsers veel meer over de Grieken dan voorheen. Dat zijn niet altijd mooie dingen, zegt hij. Dat zijn ook pijnlijke, moeilijke dingen. En stemmingmakerij, zegt hij, dat is gevaarlijk. En daar moeten we echt mee oppassen. Ja. We zijn in, in het Beta-huis in Berlijn. Een pand waar allerlei start-ups zitten... Bijna allemaal kleine IT-bedrijfjes die niet meer nodig hebben dan een bureau en een laptop. We zijn nu met iemand die uit Spanje komt. David, hij is na heel veel omzwervingen nu in Berlijn terechtgekomen. Uh, is hier samen met, uh, met Louise een uh, bedrijfje begonnen. Een soort uh, eBay voor vertaalklussen noem ik het maar eventjes. Ik ben een entrepreneur en ik denk dat Berlijn the beste place in Europa om je eigen own te de tech-industrie, de techies, zoals deze mensen worden genoemd... die komen heel graag naar Berlijn. Aan de ene kant omdat hier echt een vibe hangt van... Uh, hier moet je zijn, zeg maar, als nieuw, uh, uh, nieuw startende bedrijfje. Aan de andere kant zitten hier ook veel investeerders. Mensen die bereid zijn om te investeren in jonge bedrijfjes. Ik heb gehoord dat het leven van iemand die een start-up uh, heeft uh, moeilijk is. Dat ze alleen maar op noedels overleven op het ogenblik. Dat is exactly our situation, yes. situatie, ja. Bijvoorbeeld Louis, which is next to me here. Yeah. Uh, he has no furniture in the apartment. Just <laughs> een bed. Ja, zijn leven is heel erg primitief zelfs bijna. Uh, uh, Louis heeft alleen maar een bed in zijn kamertje staan uh, en een stoel waar wat boeken en wat kleren op liggen. En uh, David voegde eraan toe: uh, maar zo is Steve Jobs ook begonnen. Twee knappe koppen uit Spanje die naar Berlijn gaan een soort brain drain vanuit het zuiden naar Berlijn. De meeste most of the people that leave country is just because they think they can have a happy life somewhere else. Mensen die nu wegtrekken uit Spanje gaat het grootste deel daarvan zoekt vooral een beter leven in feite iets wat in de jaren 60 ook gebeurde vertelt hij. Toen zijn er ook veel mensen weggetrokken uit Spanje. Dat zie je nu weer die ontwikkeling. Maar mensen die zoals zij eh, vervolgens nog de stap durven nemen om een eigen bedrijf te beginnen, dat is maar een heel klein gedeelte. When the crisis started in Spain, Angela Merkel said something like, "We need Spanish engineers," and a lot of people decided that Germany was the place to be. Een aantal jaar geleden stonden er koppen in de krant van. Angela Merkel wil Spaanse ingenieurs hebben, technische mensen hebben ze nodig in Duitsland. En dat heeft er mede voor gezorgd dat heel veel Spanjaarden dachten... Duitsland is the place to be. En uh, Louise vroeg daaraan toe, we moeten nog in Europa veel verder gaan. Je moet veel meer naar de regels gaan zoals die in Amerika nu momenteel zijn. Uh, gewoon verhuizen naar de plek waar er werk is. Dus dat je dus Europa veel meer als een soort van eenheid ziet, zonder echt grote grenzen op te werpen, omdat je van de ene plek naar de andere plek verhuist. Shouldn't you learn the language as well? Speak some German. Kanst u wel het was op Deutsch houden? Nee, mijn German is kapot. <laughs> <laughs> <laughs> mijn oh, Deutsch is sehr schlecht. Duitsland trekt weer aan de touwtjes in Europa. En dat is voor iedereen de buitenlanders en de Duitsers zelf nog even wennen. Want het was toch juist de bedoeling van Europa dat dat niet meer zou gebeuren. U hoorde een reportage van uh, Rick Delhaas en Tim de Wit. U luistert naar de VPRO, u luistert naar Radio 1, u luistert naar Bureau Buitenland. Ze skimmen je pinpas, ze sturen hun kinderen de straat op uit Bedelen... en ze pikken onze laaggescholden baantjes in. Dat is het beeld dat we hebben van de Roemenen die naar ons toekomen... wanneer vanaf 1 januari voor hen de Europese grenzen opengaan. En minister Ascher deed daar recentelijk nog een schepje bovenop... op die negatieve beeldvorming, door de komst van de Roemenen, Roemenen... en de Bulgaren trouwens ook, te bestempelen als code oranje. Alarm, de Roemenen komen. Het komende half uur proberen we antwoord te krijgen op twee vragen. Slaat Ascher terecht, alarm? Kloppen zijn aannames. Aan de telefoon om te beginnen nu Joep de Roo. Hij is bestuurslid van de Nederlandse Roemeense Kamer van Koophandel in de Roemeense hoofdstad Boekarest. Goedenavond meneer de Roo. Goedenavond. Ja, um, om te beginnen, heeft u, heeft u er eigenlijk last van? Van die uh, felle toon die nu uit Nederland uh, opklinkt uh, jegens Roemeense arbeidsmigranten? Nou, ik zelf heb er uh, geen last van, maar uh, het is wel zo dat er in, uh, in Roemenië uh, en ook de Nederlandse wat grotere bedrijven uh, daar wel degelijk last van uh, beginnen te krijgen. Ja. ja, want wat merken die ervan? Um, nou, de stemmingmakerij richting, uh, richting de Roemenen uh, in Nederland, uh, dat, dat haalt hier de pers... Uh, en uh, ja, dat, dat, geeft geen goed, uh, dat geeft geen goede handelsbetrekkingen hier. Dat, dat mogen duidelijk zijn. Nee. Toen, uh, bijvoorbeeld vorig jaar was, was er natuurlijk uh, ook al uh, een paar akkefietjes... met, uh, met, met de Oost-Europeanen en het de, de, de meldpunt. Ja. Toen, toen heeft de, de, de, de president uh, al een, een melding gemaakt van... nou jongens, koop lekker veel groenten in de supermarkt... maar laat Nederland de Nederlandse groenten maar... Uh, maar liggen. Ja, ja. Um, nou ja, dat, dat soort sentimenten. Ik, ik heb ze nu nog niet uh, gezien hoor. De, maar mm. maar dat, dat ligt wel op de loer. Als, ja. dat, uh, als dat doorgaat op deze ja. manier. Ja. Wat vindt u eigenlijk van, uh, van die Nederlandse opstelling? Uh, die, die je uh, vrij zou kunnen vertalen met eigen werklozen eerst? Ehm. Um... Nou ja, ik, ik heb net even zitten luisteren uh, en, uh, naar het programma... En, uh, over een vrij Europa en uh, vergelijking met, uh, met Amerika. En daar ben ik het eigenlijk wel heel erg mee eens. Uh, ik, ik geloof dat, uh, dat dat vrijheid van... Uh, van, van verkeer, uh, van goederen en van mensen. heel belangrijk is om een economie bij te houden. Uh, dus ik ben, ik ben absoluut voor openheid van grenzen. Ja. Uh, ik denk dat we heel erg gaat meevallen met die, uh, met die exodus van Roemenen naar, naar West-Europa. Ten eerste denk ik dat al heel veel Roemenen uh, vertrokken zijn. Uh, de afgelopen 10, 15 uh, jaar. Uh, veel, ook heel veel goede Roemenen, laten we even duidelijk zijn. Mm. Er zijn heel veel mensen die, die naar Amerika zijn getrokken en, en uh, andere landen en daar zeer succesvol zijn. Dat, dat, ja, daar lees je natuurlijk niet zoveel over in, nee. in de krant. Nee. Uh, die beginnen ook weer terug te komen trouwens. Uh, uh, de diaspora die begint nu langzaam weer terug te komen om hier in Roemenië dingen op te zetten. En dat, dat, dat, dat, zie, dat zie je gewoon gebeuren. Ja. Je ziet, ik woon zelf in Boekarest, de stad verandert gewoon. De ogen En je ziet ja. steeds meer dat mensen die, die kenniservaringen ook uit het buitenland... dat nu hier, ja. hier gaan toepassen. Maar u, u verwacht uh, dus dat het, dat, het, dat het mee gaat vallen. Um, daar praat ik zo meteen even over met u door. Maar in ieder geval worden er in Roemenië ook al flinke voorbereidingen getroffen... om de eerste arbeidskrachten klaar te stomen voor een baantje in Nederland. In onze rubriek ja. Bellen met de Wereld belden we met Adriana Banescu. Zij werkt bij een uitzendbureau in de tweede stad van Roemenië... in Cluj Napoca. Uh, bijvoorbeeld uh, we hebben um, mensen die interesse hebben um, in de IT-sector, dus IT-ers, ontwikkelaars uh, Java, C++, diverse technologien. Dan hebben wij ook geneeskundige personeel, echt hoog opgeleid medici, ophthalmologen, uh, chirurgen, uh, ja, allerlei specialisaties. Willen deze mensen ook allemaal graag naar Nederland komen? Ja, ze willen graag naar Nederland komen. Maar uh, ja, we zeggen altijd dat als ze niet de taal goed en dan hebben ze geen kans op de arbeidsmarkt daar. Maar waar schuurt u mensen ook voor? Hoe wij bijvoorbeeld over Roemenen denken? Ja natuurlijk, ja, natuurlijk. Want we weten dat we niet een fantastische beeld in de wereld hebben. Maar um, Roemenen zijn ook hardwerkers werknemers. Dus we willen gewoon een kans krijgen om uh, te laten zien hoe we kunnen presteren. En zijn ze niet bang dat ze eigenlijk niet echt welkom zijn dan in, in Nederland? Ja, ze zijn wel een beetje bang. Maar we geven ook uh, verschillende adviezen aan de mensen. We zijn uh, niet zo... Uh... Uh, direct in het algemeen. Dus ook verschillende tips over hoe ze moeten gedragen. U moet natuurlijk ook een beetje reclame voor ons maken, voor Nederland. Want daar verdient u geld aan. Hoe verkoopt u Nederland? Ik dus zeg ja, gewoon dat uh, Nederland... Uh, ja, dat act als ze uh, in Nederland gaan, dan hebben ze verder betere kansen... Uh, hier in, in Roemenië en overal in het wereld. Want Nederland heeft een goede positie overal, internationaal is heel goed gezien. En uh, ja, we hebben de beste IT'ers en de beste universiteiten hier. En er is misschien een soort ervaringwisseling. En uh, we willen gewoon uh, het systeem daar uh, herkennen en uh, ja, met allerlei informatie hier komen. Nou, in ieder geval heeft u één misverstand de wereld uitgeholpen, namelijk... Dat er ook heel veel hoogopgeleide Roemenen zijn die naar Nederland willen komen? Ja, ja, ja. Uh, Nederland is de topfavoriet voor hoogopgeleide. Dat merk ik in de laatste tijd. Vooral, met, uh, vooral mensen met uh, financiële achtergrond, uh, IT'ers en uh, geneeskundig personeel. Uh, die krijgen wakkenbaan aangeboden in het buitenland. Nu in Engeland of uh, Groot-Brittannië en straks misschien in Nederland. Hoeveel staan er al te trappelen om in januari te komen? Wij verwachten niet echt een... Uh, grote aantal, maar we hebben toch ja zeg maar honderden mensen die voorbereid zijn om naar Nederland te gaan. Goed, dank u wel. Adriana Manescu vanuit Roemenië. Graag gedaan. Tot ziens. Dag. Ja, u hoorde Ellen van Dalen in gesprek met Adriana Benescu van een uitzendbureau in Roemenië. Aan de telefoon nog steeds Joep de Roo van de Nederlandse Kamer van Koophandel in Boekarest. Ja, meneer de Roos, bevestigt hebben bevestigd eigenlijk wat u ook al zei. A, het, het loopt niet zo storm en B, het, het zijn vooral hoogopgeleiden die hier naartoe willen. Terwijl wij toch dat beeld hebben van ze komen allemaal asperges plukken. Ja, dat is, dat is een beeld wat natuurlijk in de jaren negentig is ontstaan, denk ik... door, door veel van, van de Polen bijvoorbeeld, die, die naar Nederland zijn gekomen. Mm -hmm. um, ik, ik, ik geloof dat... natuurlijk um, zijn er ook heel veel negatieve uh, beelden over de Roemenen die ook waar zijn. Ik weet dat bijvoorbeeld veel Roemenen in Italië uh, zijn uh, die, die daar veel problemen veroorzaken... Um, maar ik denk dat dat, dat slechts een, een druppel is te, op de gloeiende plaat. En dat het, dat het leeuwendeel van de, van de mensen, die, uh, die willen gewoon werken. Ja. En uh, die willen ook werk doen uh, wat, uh, wat veel Nederlanders uh, uh, niet meer willen doen. Nee, en, dus, en, dus en, voor zover, en voor zover het waar is dat het, dat het toch ook vooral hoogopgeleden zijn... die naar Nederland komen. Ja. Denk, denkt u dat meneer je dat weet... Uh, nee, maar misschien is het wel goed om, om hem dat eens uh, uh, te vertellen. Ja. Uh, ik denk dat er zijn ook veel Nederlandse bedrijven in Roemenië die daar gebruik van maken. Hè? Uh, die mevrouw Menescu uit Cluj had het er al over. Van, uh, ja, veel IT'ers, veel uh, uh, mensen uit de zorg... Uh, nou, dat zijn ook precies twee uh, uh, sectoren die heel sterk zijn hier in Roemenië. De, de opleidingen voor, voor medici zijn gewoon best, best goed. Ja. Uh, nou, de, de, de IT is natuurlijk sowieso heel goed hier in Roemenië. En ik denk dat, dat, dat, goede, uh, dat die absoluut een goede meerwaarde kunnen leveren aan de Nederlandse economie. Ja, nou, misschien, misschien moet u. Uh, uh... Meneer als je er even over bellen of zo. Nou, ik zal het bespreken met, ja. de, met de Nederlandse Kamer. de volgende vergadering. Ja, ja. <lacht> Goed. Heel hartelijk bedankt dat u zo snel even aan de telefoon kon komen. meneer De Roo van de Nederlandse Kamer van Koophandel. Um, in, in Boekarest. En nou ja, hoe, hoeveel het er precies worden en wie. weten we niet. Maar er staan toch minstens 500 mensen te trappelen. daar bij dat uitzendbureau in uh, cluj napoca Toch zei de Roemeense minister van Arbeid. Mariana Campenao afgelopen week tijdens een bezoek aan Den Haag... dat Nederlands nergens voor hoeft te vrezen. Want de mensen die weg wilden uit Roemenië... zijn al lang vertrokken naar Italië en Spanje bijvoorbeeld. Wij vroegen ons correspondent Mitra Nazar, die in Boekarest was... of ze dat op straat voor ons eens wilde checken. Hoe groot is de belangstelling nu eigenlijk om naar Nederland te komen? Ik wil niet naar de Nederlanden. Ik heb iets tegen Nederlanden, maar ik ben realistisch genoeg om niet naar een land te gaan waar ik de taal niet spreek. Deze jongen wil in elk geval niet naar Nederland toe. In Engeland, misschien in Italië, in Spanje, zoals voorheen. Want in Italië is er een grote gemeenschap van Roemenen in Spanje ook. En deze meneer ook niet. Hij zit wel te denken aan Engeland, Spanje of Italië. Me actually I don't want to go there. If they don't, they don't want us uh, I'm not gonna go. En heel veel Roemenen voelen zich ook niet echt meer welkom. We won't be welcome there. Maar is die vrees van ons dat er zoveel Roemenen en Nederlanders komen dan, dan onterecht uh, what, what what we say here is it Whoever wanted to be in Europe already is there. Borders have never really stopped Roemenians anyway. So, I mean, we were there long before we were in the EU. We were there long before we had the right to work. So... Weet je, de Roemenen die wilden gaan, die zijn er al lang. They don't have to be worried, I think. Ja, deze Roemenen zijn het erover eens. Nederland hoeft niet bang te zijn. Even if they'll come, there come good people. To come people they would like to work. Wat kan ik doen? Maybe someday we, they gonna be proud to have us. I know. Someday. Ja, goed. Nou, ook, ook, op straat in Roemenië dat, dat beeld van we zitten er niet om te springen om naar jullie toe te komen en uh, misschien als jullie ons ooit nog eens willen hebben. Um, ik praat erover door met uh, Tijn Cd, Correspondent in Brussel, maar de afgelopen week in Roemenië. Goedenavond Tijn. Goedenavond. Hai. Ja, uh, en dat je in Roemenië was, dat is ook de aanleiding in eerste instantie dat we even met je willen praten. Want wij hoorden het verhaal dat je door Roemeense televisiejournalisten zo'n beetje van de straat bent geplukt, daar in de studio werd gezet en moest uitleggen waarom wij uh, zo'n hekel aan Roemenen hebben. Is dat zo? Ja, ja, daar kwam het eigenlijk wel een beetje op neer. Wat een ongemakkelijke situatie, maar Allah, dat doen we dan. Ik belandde er eigenlijk per stom toeval in deze Roemeense tv-studio. Ik was op doorreis met een vriend, een filmmaker uit Nederland. Ik wil hem het land laten zien waar ik laatste jaren erg van ben gaan houden. We praten met heel veel jonge, vaak slimme Roemenen die een enorme energie tonen... maar tegelijkertijd verschrikkelijke verhalen vertellen over hoe door en door corrupt hun land is. Mm -hmm. nou, aan het eind van de reis ontmoeten we een advocaat en zijn vriendin, Claudia. En Die werkt, uh, die werkt als omroepster bij een tv-station in Ramniku-Vultje... op zo'n 150 kilometer van hoofdstad Boekarest. Hackersville wordt de stad genoemd... vanwege alle skimmers die daar uh, operationeel zijn. Ja. Ja, uh, na een logeerpartij belanden we de volgende ochtend... Eigenlijk om even naar haar studio te kijken in die televisiestudio. Daar zat een cordate presentator en die zei... kom op, <lacht> zitten in de bank... En ja, voor we het wisten draaiden eigenlijk de camera's en uh, luiden de vraag natuurlijk. Waarom heeft Nederland toch zo moeite met ons? Ja. Nederland ligt natuurlijk al jaren dwars hè, als het gaat om Roemenië's toetreding tot de douanevrije Schengenzone. Nou, en nu weer natuurlijk met minister Ascher. Nou, of ik dat even wilde gaan uitleggen... En is het ja, je gelukt? Dus, <laughs> nou ja, dat is dus, Chris, dat is ontzettend moeilijk. Want uh, ja, tegelijkertijd, als er iemand is die de corrupte en frauduleuze werkwijze in zijn land hekelt... dan is dat Roemeen zelf. Ja. Nou, wie ben ik dan om daar in zo'n ja, oude fauteuil, in zo'n rammelende studio... om dat beeld dan te gaan nuanceren of ongemak in Nederland te gaan verklaren. Dus ik had er moeite mee. Ik heb er, ik heb er minder moeite mee, dat Roemenen zeggen... Luister, afspraak is afspraak. 1 januari ja. is de deal. Ja. Daar gaat voor ons ook de grens open. Goed. Nou ja, goed, ja, dat, daar zal Asje. Uh, ja, dat, sorry. ja, dat, nou ja dat, dat, dat is dus een feit. Uh, maar da, daar was Lodewijk Ascher dus uh, onlangs met, met code oranje. Zijn boodschap is Brussel moet ons beschermen... tegen die uh, host van Lage opgeleide Europeanen... die er, denkt hij, dan aankomt. Um, wat, wat hebben ze daar in Brussel mee gedaan met die noodkreet? Het standpunt van de Europese Commissie in Brussel is gewoon heel eenvoudig. We hebben de interne markt met vrij verkeer van goederen en personen. Dat hebben we opgetuigd. Dat is de basis onder het project Europese Unie. Ja, En als het dan fout gaat in je eigen land... Hè, bijvoorbeeld met arbeidsinspecties... of illegale constructies op jouw arbeidsmarkt... Ja, dan moet je dat gewoon als land zelf aanpakken... en niet met een beschuldigende vinger naar Brussel wijzen. Ja. Nou, werd, hè, ja, Je hebt het al gehoord. Asscher werd om die reden al belachelijk gemaakt door Nelly Kroes. Werd weggezet als een handje brinker... die zijn vinger in de verkeerde dijk steekt... Nou ja, hij hoeft niet op veel steun te rekenen. Ik ben toch gaan zoeken in Brussel. Ik ben gaan praten met de Europese Federatie van Werkgevers. Nou ja, die praten gewoon de Europese Commissie na. Maar bij de Europese Werknemersfederatie in de bouw- en houtsector... vinden ze juist weer dat Ascher veel te voorzichtig opereert. Hm. Werner Bühle uh, daar, de man van de Werknemersfederatie in Brussel... die zei me dat het allemaal nog veel erger is dan Ascher stelt. Uh, ik was eigenlijk een beetje verbaasd dat hij het koude uh, oranje noemde. Naar onze beleving is het uh, ondertussen al vijf jaar dat we in een situatie van kolde rood uh, uh, leven. Code oranje is voor mij een waarschuwing. Die fase zijn uh, al lang uh, voorbij. Als je bang bent dat je eigen Nederlandse werknemers verdrongen worden door Polen en Roemenen... Ja, dan om dat te keren, dat probleem, dan moet je dus zorgen dat die Nederlanders zelf die klussen weer gaan oppakken. Wel, tegen een beter loon. Maar dan worden de producten weer duurder. Het zij zo, dan worden de producten duurder. Uh, elk kwaliteitsproduct heeft, uh, heeft zijn prijs. Dat is, uh, dat is een logische markt, denk ik. Ja, deze bule, je hoort het hem zeggen, logisch denken Maar ja, zijn logica is dus kennelijk niet de logica van werkgevers in Europa... en nee. ook van ons consumenten. Wij willen het allemaal zo goedkoop mogelijk. Ja. Ja, dus uh, ik weet dus echt niet of Ascher uh, ja, genoeg steun gaat krijgen... in zijn uh, strijd hier in Brussel. Nee, en, en is die eigenlijk ook in Brussel wel uh, aan, het, aan het juiste adres? Want er wordt ook vaak gezegd van ja, je moet gewoon in je eigen land zorgen... dat de controle goed is, dat mensen goed geregistreerd worden... En en dat de, uh, de, de wettelijke regelingen over lonen, minimumlonen enzovoort alles nageleefd worden. Moet, moet die eigenlijk wel in Brussel zijn? Nou ja kijk, dat is inderdaad de reactie nogmaals van de Europese Commissie in Brussel. Maar ja toch, hij zal wel op Europees niveau, dus niet misschien op Europees Unie officieel niveau, maar op Europees niveau toch steun moeten vinden. En dat, daar is hij nu mee bezig. Hè. Hij heeft inmiddels al wel met collega ministers uit uh, Polen, Bulgarije en Roemenië afspraken gemaakt voor een steviger aanpak van uitzendbureaus die met schimmige contracten werknemers naar Nederland halen. Nou, ik kan me zo voorstellen dat het daarbij blijft. Dus tussen landen onderling op specifieke punten overleg voeren, maar veel verder komt Ascher in Brussel, vrees ik niet. Oké. Okay. Tijns Adé, hartelijk dank. Bureau Buitenland. De wereld van alle kanten. En die wereld is voor nu even Turkije. Ze is een kopstuk van de seculiere oppositie in Turkije... en maakt zich sterk voor elementaire democratische rechten. Een boegbeeld voor de woedende jongeren die de afgelopen maanden... de straat opgingen in Istanbul, Ankara, Izmir en andere grote steden. Sjafak Pavey is parlementslid van de Turkse oppositiepartij CHP. Het is een jonge politica, 37, en ze was vrijdag even hier. En ze vertelde over de hard neergeslagen protesten, over intimidaties. Ze waarschuwt voor een steeds autoritairder Turkije. Een Turkije dat bang is voor Syrische toestanden... en dat zich vastklampt aan geweld. Collega Sophie van Leeuwen sprak met haar. Het was weer raak de afgelopen week. Protesten in Istanbul tegen de regering van premier Erdogan. Een 22-jarige jongen kwam om het leven en de demonstranten werden nog bozer. De politie greep in met traangas en kogels van rubber. Ruim drie maanden geleden was politica Shafak Pavey getuige van nog zo'n gewelddadig protest. Die in het Gezi-park en later op het Taksimplein. Daarbij vielen meerdere doden. Het was een verschrikkelijke dag. De politie viel de demonstranten twintig uur lang non-stop aan. Vredelievende jongeren in Gezi Park die een paar bomen wilden redden. Een paar van mijn collega's braken hun neus, een ander brak zijn knie. Ze belanden dagenlang in het ziekenhuis... Ik ben in elkaar geslagen door de politie. Traangas en waterkanonnen zijn tegen ons ingezet. En het haalde de Turkse pers niet eens. Pavay was eerder journalist en schrijver. En sinds vorig jaar is ze parlementariër voor de grootste oppositiepartij... de sociaal-democratische CHP... Ze heeft 300.000 volgers op Twitter... en is de stem van de seculiere jongeren in Turkije. Na de zes doden door politiegeweld is een heksenjacht geopend... op mensen die meededen met de protesten. Veel van hen hebben hun baan verloren. Maar demonstreren is een grondrecht. De rechten van onze burgers worden hier in Turkije massaal... Geschonden. Ook mensen die twitteren worden gezocht. Er zijn twitteraars opgepakt. Ze zouden onder meer de Gezi Park protesten hebben georganiseerd. Dit is onacceptabel, dit moet ophouden. Turkije moet onder internationaal toezicht komen om mensenrechten schendingen te voorkomen. So, dit is unacceptable uh, with regards to different angles, but I think this has to stop and we need a serious monitoring on Turkey on to, to keep it on the international standards of human rights. Mijn vrijheid van meningsuiting als lid van de oppositie wordt mij volledig ontnomen. Ik word heel vaak bedreigd. De regering Erdogan maakt ons verdacht. We worden gezien als samenzweerders Oppositielid zijn in Turkije is geen gemakkelijke baan. Waarom zijn deze Turkse jongeren zo boos, vraag ik Pavay. Wat zit er nou precies achter al die protesten van de afgelopen maanden? Turkije is de 17e economie ter wereld. Maar op de lijst van gelukkigste landen staat Turkije op de 77e plaats. Dit laat zien dat mijn land slecht geleid wordt... Geluk gaat hand in hand met vrijheid. Met het respect voor mensenrechten. Daar worden mensen, en zeker jonge mensen, wereldwijd gelukkig van. Veel jongeren in mijn land voelen zich onderdrukt. De protesten van de afgelopen tijd zijn een sociale explosie. Jongeren exploderen omdat ze de vrijheden en rechten... die door vorige generaties zijn verworven, kwijtraken. Internetvrijheid het recht op modern onderwijs. De openbare scholen in mijn land veranderen in imamscholen. Families met lage inkomens komen naar mij toe en zeggen... we hebben geen geld, wij hebben geen keus. We moeten onze kinderen naar religieuze scholen sturen. Een mogelijke toetreding tot de Europese Unie is steeds verder weg, denkt Pavay... Uit angst om de controle te verliezen over zijn land, verstevigt premier Erdogan zijn greep op Turkije en schuift haar land steeds verder op naar het Midden-Oosten. This is the moment that when we decide whether we will be part of Middle East or we will continue in becoming uh, um, in our journey uh, of transforming ourselves in a modern society. U hoorde collega Sophie van Leeuwen in gesprek met de Turkse politica Sjafak Pavij. En wij gaan nog even terug naar waar we dit uur ook begonnen, Duitsland, naar Beiren om precies te zijn. De grootste en toch wel machtigste deelstaat van Duitsland, waar vandaag dus deelstaatverkiezingen werden gehouden. Stembussen zijn uh, twee uur geleden gesloten. En uh, de eerste. Prognose was toen een grote overwinning voor de zusterpartij van Angela Merkels CDU, de CSU. Correspondent Tim de Wit, goedenavond. Goedenavond Chris. Dus. Is daar in de tussentijd nog veel aan veranderd? Nee, nee, een paar tiende van procenten ja, is daar verandering in gekomen. Maar nee, de CSU uh, is verreweg de grootste winnaar vanavond uh, van deze verkiezing van in, uh, in Beieren. En ja. hebben de absolute meerderheid uh, de komende jaren daar in het parlement. Ja, want dat moeten we heel even uitleggen. 49% is niet een absolute meerderheid. Maar omdat er in Duitsland een kiesdrempel is van 5% heb je dan toch de meerderheid, hè? Precies, ja. Uh, daardoor hebben maar vier partijen uh, uh, de kiesdrempel gehaald. Uh, die komen dus in het Bijense parlement. En ja, ja uh, die, uh, de overige drie partijen zijn kleiner dan die 49% van de CSU. En dus kun je zeggen dat uh, de CSU uh, de, de meerderheid heeft. ]heid. Ja. Nou, uh, over die kiesdrempel gesproken. Want uh, de, de, de, het gaat natuurlijk eigenlijk... Het spannendste was natuurlijk eigenlijk de liberale FDP, waarmee Merkel regeert. Die heeft die kiesdrempel niet gehaald. Wat betekent dat voor Angela Merkel? Ja, dat is een enorme klap. Niet alleen inderdaad voor de FDP... maar juist ook uh, voor Merkel. Uh, zij roept namelijk al de hele campagne... Hè, volgende week hebben we natuurlijk de landelijke verkiezingen hier... Ja. dat zij die huidige coalitie van CDU, CSU en FDP... voor wil zetten. Ja. En zij is nu... heel erg bang dat heel veel kiezers... Merkel-kiezers nu gaan denken... nou, dan stem ik volgende week wel FDP... uit solidariteit, zodat... Uh, zij het in ieder geval halen en... Uh, eventueel uh, het huidige kabinet... dus voortgezet uh, kan worden. Want dat... gebeurde namelijk ook al in uh, Nedersaksen, in de deelstaat uh, waar eerder dit jaar... in januari uh, verkiezingen waren. En Aha. toen kreeg de FDP plotseling... 10% van de stemmen maar liefst. Allemaal... solidariteitsstemmen dus. En de CDU verloor daardoor uiteindelijk die verkiezingen en zag de SPD er met de winst van doorgaan. Dat is een enorme vrees voor haar. Dat zij dus heel veel stemmen verliest en ja. die er dan bij de FDP bijkomen, Waardoor je uiteindelijk uh, nog samen tekort zou komen. Ja, want dat is dan ook nog een mogelijkheid. Ze, ze staat nu met 40% behoorlijk goed in de peilingen. De, de SPD zit nog onder de 30%. Maar het zou toch kunnen betekenen dat ze zelf samen dan CDU en FDP uh, niet, niet genoeg halen om te kunnen gaan regeren. Ja, zeker. Dat komt ook omdat je, uh, je uh, de combinatie rood-rood-groen dan nog uh, waarschijnlijker wordt. Dus dat betekent de SPD, de Groenen en die linken. Ja. Uh, en dat is natuurlijk heel erg uh, nog, nog een extra bedreiging voor haar. Want als die drie partijen groter worden dan uh, de CDU, dan is dat een eventuele alternatieve coalitie. Nou is dat niet heel waarschijnlijk, omdat die linken, dat zijn de voormalige communisten, ja. met name uit de DDR, die staan wel heel ver weg bij de Sociaaldemocraten van de SPD. Maar toch, ja, Merkel heeft natuurlijk liever gewoon een uh, stevige uh, de FDP in ieder geval die boven de 5% uitkomt, maar niet te groot wordt... Eh, zodat ze die gewoon bij zichzelf kan optellen en daarmee een meerderheid houdt. Ja, dus wat moet ze nou de komende week gaan zeggen? Ga vooral niet op de FDP stemmen, dat kan ze ook niet doen. Nou, dat gaat ze toch wel degelijk zeggen. Ja, ze zegt, oh dat zegt ze al de hele campagne. <laughs> nou ja, ze zegt vooral de hele campagne: stem op mij. Dat is heel belangrijk. Um, ze gaat er natuurlijk niet hardop zeggen: stem niet op de FDP. Uh, maar ze wil heel duidelijk maken uh, ja, dat dat een manier is om zichzelf het grootste te houden. Dan is, heeft ze natuurlijk zelf ook de regie. Maar goed, uh, het alternatief: dat is ook nog wel een, uh, een, een optie. Stel dat de FDP het niet haalt volgende week, dan zal ze er waarschijnlijk toch uitwijken naar de SPD als coalitiepartner. Dan krijgen we de grote coalitie, ja. Precies, ja. Dat is staat gerand voor saaie politiek, zeggen ze wel eens in Duitsland. Dat zijn dus de twee grootste partijen uh, in Duitsland... die dan samen de regering gaan vormen. Mm. CDU met SPD. Maar goed, uh, ja, haar voorkeur, met name het beleid... wat ze de afgelopen jaren gevoerd heeft van uh, uh, ja, redelijk hervormen... Uh, op de centjes letten, hè, zoals er in Europa bekend staat... Mm. dat kan ze met de FDP heel makkelijk ja. voortzetten. En met de SPD zal ze toch... Ja, uh, iets van haar beleid moeten gaan wijzigen. Goed, nou wordt het toch nog spannend de laatste uh, week. Volgende week horen we weer, Tim, dankjewel. Want Bureau Buitenland brengt dan samen met de NOS de uitslagen... en de eerste duiden, duiding van de Duitse verkiezingen. We doen dat dan live vanuit de Melkweg in Amsterdam. En u bent daar welkom de hele nacht. Programma met muziek en debatten. Kijk voor het hele programma op bkb.nl of op vpro.nl slash grensloos. Tot zover Bureau Buitenland van 15 september. Straks, Labyrinthe Pieter. We gaan het hebben over het landschap op Mars... voor de mensen die overwegen om daar te gaan wonen. Dat is geen goed idee, want je hebt daar bijvoorbeeld enorme kraters... die in no time kunnen ontstaan. We gaan het hebben over de straattaal van de 17e eeuw. Hoe kom je er ooit achter hoe dat geklonken heeft? En we gaan het hebben over de macht... en wat het doet met de machthebber in zijn bolletje. Daar gaat Angela Merkel naar meeluisteren. Dat was het voor vandaag. Een andere blik op de wereld. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door... Jelleband Korstius en ik ben VPRO voor mijn dagelijkse portie hersengymnastiek. Zometeen de uitreiking van de Theater Oscars van Nederland... de Louis Door en de Theo Door. Live in Opium. Het cultuurmagazine van Radio 1. Onder de genomineerden Pierre Bokma... Echt waar, dat wist ik helemaal niet. Dank je zeer hartelijk. Vetja van Huet. Nou ja, ontzettend leuk. <laughs> en Halina Rijn. Oh, wat fantastisch. Oh, dat vind ik fantastisch nieuws. Het theatergala in de stad Schouwburg in Amsterdam. In Opium. Zometeen tussen 9 en 10 op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Elke dag sterven 18.000 kinderen.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 En het meest spectaculaire stuk Natuur van Nederland. Wordt dit het nieuwe thuis van de Wolf? Ja, lieve vandaag dan morgen. Dat er meer in Karo Brandpunt vanavond kwart over tien op Nederland 2. Succes dwing je af. Succes maakt van een betonvlechter een tapisseur concreet. Een boer wordt agrarisch ingenieur. En een stratenmaker wordt een infrastructureel planner. Tenminste, als je een bedrijfsauto van Peugeot aanschaft.